Uur Jori Stubenitski met het NOS-Journaal. IS heeft een oproep gedaan aan potentiële terroristen in België. De krant Het Laatste Nieuws heeft een geluidsfragment in handen waar dat uit blijkt. De terreurbeweging roept terroristen op een videoboodschap naar Irak te sturen voordat ze een aanslag plegen. De Belgische krant hield het nieuws drie weken geheim, omdat de Veiligheidsdienst onderzoek doet naar een terreurverdachte die al zo'n video zou hebben gemaakt. VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samson vragen allebei vergeving om met frisse moed de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer in te gaan. In de Telegraaf zegt Rutte vandaag sorry voor het niet nakomen van zijn verkiezingsbelofte, zoals duizend euro voor werkende Nederlanders en geen geld meer naar Griekenland. Samson neemt het zichzelf in NRC Handelsblad kwalijk dat hij zijn fractie in de Tweede Kamer heeft verwaarloosd. Bij een brand in een loods in Moskou zijn 16 doden gevallen. De slachtoffers zijn gastarbeiders uit Kirgizië die illegaal in de loods woonden. Twaalf mensen werden gered. Onderzocht wordt of de brand in Moskou is aangestoken. In Italië krijgen tientallen slachtoffers van de aardbeving een staatsbegrafenis. Premier Renzi en president Mattarella wonen de plechtigheid bij. In heel Italië is het vandaag een dag van nationale rouw. Op overheidsgebouwen hangt de vlag half stok... Het dodental van de beving van woensdag nadert de 300. En problemen voor coureur Max Verstappen in de laatste training voor de Grand Prix van België. De duizenden fans die naar het circuit in Spa zijn gekomen... hebben amper iets gezien van de derde vrije training van Verstappen. Hij reed een paar rondjes, maar parkeerde zijn wagen van Red Bull in de pits... vanwege problemen met de versnellingsbak. Vanmiddag is de kwalificatie en wordt de startopstelling van morgen bekend. Dan nog het weer, het is 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Vanavond kan het flink gaan regenen en onweren. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en wat regen. Dit was het NOS. -GIFM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Hilversum en Afrit Bunschoten, 6 kilometer met een kwartier vertraging. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoeverlaak en Eembrugge 10 minuten vertraging.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 Spaart zorgen en kookt aandelen in God. Maar de baker komt pas morgen en ze vindt de deur op slot. Vader deelt zijn straf uit, maar het vaken slaapt alleen. En ik zie in elke spiegel lege spiegels om me heen. De ooievaar zoekt ruzie, het soldatenkoor geeft bloed. Alle koersen blijven stijgen in de tovenaars. De koningshuizen trippen en ze flippen in het dalen. En ik zit hier met mijn dokters op de rand. Maar De popster rondom van zalen met een uitzicht op zijn ik. De chaos wordt steeds mooier en het wereldrijk staat vol. En ik blijf het eind verwachten, maar het kerkhof is al vol. Deze dagen rusten ze gewoon.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 Zij maakte kennis bij een kennissie. Zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door dollen. Ze zijn nu no, mijn manel: Ik dacht wel wel die nel, die is het wel? Wij dronken later samen in Borren. Ik was helemaal door dollen. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken.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 Kom dan eens langs en zie wij hebben nu een leuke familie. Zeven kleuters van een jaar of drie. Ik was helemaal door dolle, gewoon door het dolle. Ja, dat was het Larry Trio met helemaal door het dolle en daarvoor hoorde Liesbeth, Liesbeth, Wedzen daar de baard. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Onderweg zometeen, de Skymasters. Ook de Fortuna's komen naar met Buona Fortuna. Eerst hoort u dit Lowland Trio maar Ik kan geen kikker van de kant af duwen. Thank hey.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 Nostalgie en Melancholie. U luistert naar Zandvoer uit Zandvoort. It was- Ze wilden naar het bos toe gaan. Allee, hallo, het bos toe gaan. Waar de zwarte bramen staan, ja, staan. Want ze wilden naar het bos toe gaan. Allee, hallo. hallo, het bos toe gaan. Waar de zwarte bramen staan. En toen maar Rietje in het bos aankwam, zat Aankwam, zag zij de jagers zo? En hij hield haar. Ik heb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 Ha <laughs>